Goedenavond, drie minuten over zeven. Geen kunststof vanavond in verband met de ontwikkelingen in Libië. Tot acht uur zijn we bij u. Het terrein dat voor de gewone Libiërs altijd ontoegankelijk was... het hoofdkwartier van Gaddafi wordt nu betreden door zijn tegenstanders. Ze verkennen het hoofdkwartier. Van Gaddafi nog geen spoor gevonden. En het was niet eenvoudig. Libische opstandelingen waren de hele dag bezig... om het hoofdkwartier van Gaddafi binnen te dringen. Erop eromheen, maar vanmiddag lukte het dan om binnen te komen op de compound in Tripoli. Ja, ze hebben het complex volledig in ons bezit genomen, zegt deze man. Vanochtend zijn de opstandelingen begonnen met het aanvallen van het complex. Dat deden ze van twee kanten. En this morning, about 9 o'clock, de rebels starten to attack the duffy area Babel Azizija... En they start van twee one from van Subtooleta en één van Mansoora. En die start in en de muur van de wet, Vanuit het complex zouden Luckraken raketten worden afgevuurd, waardoor verscheidene mensen zijn gedood en gewond geraakt. De gewonden worden door dokters en vrijwilligers in huizen behandeld. 30 patients, and uh, most of them are gunshot uh, patients. Uh, we need uh, more doctors, more equipment, and uh, we have also deficit in antibiotics, some types of antibiotics. Ja, we hebben zo'n 30 patiënten gezien, zegt deze vrijwilliger, vooral met schietwonden. Hij, roept, hij vraagt om meer dokters, antibiotica en medische middelen waarmee hij de mensen kan helpen. Deze opstandelingen zijn zeker van de overwinning, ook al is Gaddafi nog niet gevonden. En nu gaan wij naar Tripoli, want wij hebben contact met onze verslaggever Hans-Jaap Melissen. Hans-Jaap, waar ben jij op dit moment? Uh, nog niet bij Babatazia. Ik ben wel met mensen die daar net geweest zijn. Uh, die ook op hun uh, telefoon een filmpje hebben van hoe ze daar naar binnen zijn gegaan. Dus hier ze dicht dichtbij die enorme hoge muur staan uh, en overleggen. En op een gegeven moment gaan ze, uh, lopen ze naar binnen... En dan zie je wat vage beelden van wat ze binnen gefilmd hebben. De man uh, die ik net uh, sprak en die zie ik dus zo terug ga naar had even ook uit het woonverblijf van Gaddafi een pistool uh, gestolen. En heeft daar nu net kogels in gedaan en is ermee in de lucht gaan schieten. En sowieso, het geluid hier in Tripoli, overal wordt in de lucht geschoten. Het klinkt als een uh, nieuwjaarsnacht, uh, een, een nacht die een nieuw tijdperk voor Libië moet gaan inluiden. En is, is jou duidelijk of er nu groepen zijn op zoek naar Gaddafi daar? Of maakt dat de mensen met wie jij spreekt nou niet meer zoveel uit? Nou, er zijn mensen die het nu, uh, zeker die man met zijn pistool, die vindt het nu al lang al prachtig dat ze daar binnen zijn gegaan, dat ze dat konden doen. Een andere man uh, hier, die zegt ja, ik wil eerst zien dat Gaddafi in onze handen is en dan pas geloof ik dat de zaak voorbij is. En die zegt ook zelfs ja, ik wijk al wel naar Europa nu. He, want dat betekent soms ook dat mensen wat makkelijker kunnen reizen. Dan willen ze ook gewoon juist weg uit landen die net bevrijd zijn. Dat heb ik meer meegemaakt. Dus omdat mensen vaak denken, ja, het is even feest. Maar daarna hebben we zo'n lange weg te gaan. Laat mij dan maar gewoon het, dat ergens anders beleven. Want dat, was... om dat soort gevoelens van patriotisme. Maar aan de andere kant ook gewoon pragmatisch. Want als jij zo je door de stad beweegt, er is natuurlijk veel gevochten de afgelopen dagen. Wat voor indruk maakt de stad? Is er, is er veel kapotgeschoten? Ja, net als de Zawi, ja, daar, is, daar is veel uh, kapotgeschoten. Uh, maar dan er worden er steksten gebruikt. gebruikt. Uh, We kijken om me heen wat er precies is uh, met uh, er wordt zo'n tekst te want de stad is helemaal verwoest. Nou, dat is dan op bepaalde plekken dan vooral. En dat is hier in Tripoli ook zo. Die stad ligt er prima bij, alleen op bepaalde plekken heeft de NAVO uh, gebouwen geraakt, uh, militaire uh, instituties uh, geraakt. Uh, de staatstv op een bepaalde plekken ook. En, en, en die compound dus uh, van Gaddafi. Maar overigens, die stad die kun je gewoon weer uh, prima in leven uh, als hier de normale gang van zaken weer uh, mogelijk is. Hè? Want de afgelopen tijd, zeker de laatste paar dagen, waren alle winkels dicht, de rolluiken ervoor en stil op straat. Ja, en, en, en misschien ook nog dat dit nog niet. Je, je moet nooit te vroeg juichen, hè? maar dat doen ze hier dus wel al. Maar uh, ja, wat gaan nou exact al die mensen doen? Uh, wat gaan de troepen doen die onder bevel staan, hè? of die, die luisteren naar bijvoorbeeld uh, de zonen nog van uh, Gaddafi. Waar is Saif al-Islam, nu gebleven, hè? want die was helemaal niet opgepakt door de rebellen. Dat was een leuke stunt van ze om dat te vertellen, maar dat was weer uh, fijn gelogen door ze. Maar dat, dat, dat weten ze allemaal onzekere factoren. Uh, ik wil de feestvreugde voor de rebellen niet verderven, maar ze weten zelfs denk ik ook heel goed dat, dat uh, mocht dit ook tot een arrestatie of een dood van Gaddafi leiden... Uh, de strijd om een nieuw Libië misschien dan pas echt begint. Of dat dan hè, met, met, met, met, met kogels uh, per se direct Maar dan zal het toch de macht verdeeld moeten worden. En moet gewerkt worden aan democratie en allemaal moeilijke dingen in het land. Dat dat allemaal uh, de afgelopen 42 jaar heeft al uh, niet gekend heeft. Want de opstandelingen die nu feesten aan het vieren zijn op dat hoofdkwartier van Gaddafi. Wat ze in ieder geval voor een deel hebben ingenomen. Die domineren nu het nieuws. Hoor jij nog uh, over die aanhangers van Gaddafi... of die op dit moment nog ergens in de stad strijd leveren? Nee, dat weet ik niet. Dat is, daarvoor is de stad te groot en uh, de verbindingen tussen ligt. Dan kan ik alleen maar oordelen over het terrein waar ik nu ben. En, uh, en daar zijn ze niet of houden, ze zich heel goed schuil. Want, want ja, het is nu niet de situatie in de stad, denk ik... dat je als Gaddafi-aanhanger heel ver komt. Je zou misschien... ...naar een controlepunt kunnen rijden en even wapen leeg proberen te schieten op, op, op opstandelingen. Maar die hebben dat, uh, dat, ja, dat is een zelfmoordmissie nu. Er zijn zoveel rebellen, in ieder geval aan deze kant van de stad, uh, niet ver van Babazizia, dat dat uh, een lastige missie is. Wat je zag bijvoorbeeld in Wacht dat mensen gaan dan uh, de schepen vuil houden en hergroeperen en misschien later weer iets doen of gewoon overlopen, wat natuurlijk heel veel mensen inmiddels gedaan hebben gewoon Pragmatisch zijn, weten dat je niet meer gaat beklauw worden door Gaddafi. En dan moet je eens denken van hoe onderhoud ik mijn gezin dan? En ja, dan kun je misschien ook gewoon een rebellenpetje.. Er zijn er hier genoeg van. liggen ook allemaal op de weg. ze zitten uit Rundel te zwaaien en verliezen alles kunnen feestelijk rijden door de stad. Dus je kunt ook gewoon heel gauw doen dat je een rebel bent en dat je zegt ik heb het hier altijd al niet gemogen. Ja, dat kan. Is, is het nu donker daar in de stad als je als je om je heen nee, kijkt? Niet. Nog niet? Nee, de, de, de zon uh, glijdt richting de horizon. Uh, maar we hebben nu nog even licht. De stroom was afgelopen nacht een groot probleem. Dus we Benieuwd of dat nu ook zo is, of daar uh, verbetering is, ik weet het niet. Ik weet niet wat precies de oorzaak was van die stroomuitval. Uh, er valt vaker de stroom uit hier, zeker de laatste maanden, maar uh, waarschijnlijk is het gewoon bewust uitgezet om ja, zich te opnemen voor de rebellen waar ze precies zijn. Onze ooggetuigen in de straten van Tripoli blijft daar rondlopen. We komen bij je terug natuurlijk in deze extra lange uitzending van het Radio 1-chanaal. kunststof vervalt, we gaan door vanwege de ontwikkelingen in Tripoli. Drie beelden springen er daarbij uit als we kijken naar de buitenlandse zenders. Het hoofd van Gaddafi, van een gouden standbeeld... wat op de grond ligt, waarop getrapt wordt. De vergeefse pogingen van opstandelingen om een ander standbeeld omver te rukken. Dat gouden vuist met die Amerikaanse straaljager... die probeert ze omver te halen en een derde beeld waar we met Kees Elenbaas, onze buitenlandredacteur... die buitenlandse berichtgeving in de gaten houdt, waar je over sprak. Maar wat we nu ook zien, Kees, de vlag van de opstandelingen is in top. Ja, die is in top, boven het, het commandocentrum van, van Gaddafi. Dus het, het doel is bereikt, zou je kunnen zeggen. Laten we nog even meeluisteren naar de verslaggever van, van CNN... die in het hoofdkwartier mee was met, met de rebellen daar. Weliswaar een slechte telefoonverbinding, maar je krijgt een indruk hoe dat was. They have not found anybody, any of the Gaddafi family members in this compound. However, we are seeing rebels everywhere. They have knocked down the walls. They have knocked down buildings. They have buildings on fire. Uh, there have been loud blasts, booms, lots of celebratory gunfire here. Ja, zegt, je ziet overal rebellen, ze hebben een muur omver getrokken... er staan gebouwen in brand, veel vreugde vreugdeschoten... maar misschien wel het belangrijkste, de conclusie ook, ook van, van deze verslaggever... ze hebben niemand van de Gaddafi-familie in het hoofdkwartier tot nu toe gevonden. Dat is opmerkelijk inderdaad, want er zijn berichten natuurlijk... dat er toch wordt gevochten op die compound... een grote omgeving van zes vierkante kilometer. Um, een heel belangrijk moment als je ziet waar de opstandelingen nu staan... en wat ze doen, de vreugde... Schoten die de lucht in worden geschoten. Is daarmee het eind van deze strijd nu in zicht? Nee, ja, ik, ik denk het eerlijk gezegd niet. We, we, we zitten het natuurlijk van een afstand te bekijken. En we hoorden al van, van Hans Jaap dat aan, aan zijn kant... dat je daar toch de vreugdeuitingen van de rebellen zag. Maar we, we hebben net iets gezien op, op, op Sky. Uh, die zitten aan de noordelijke kant van het dat, van dat hoofdkwartier. En die, die hoorden toch andere geluiden. Laten we even meeluisteren. Het is een heel veel Een variety of different weapons being used. and very heavy weapons as well. It appears at the moment that the rebels are streaming back from Now, we're getting completely reports as to whether they've simply run out of ammunition and others are on their way, or, as it appeared to us initially at least, that they were uh, coming back, they were retreating to a degree. Some of the large sort of technical bands are turning round now and taking up a new position. Nou ja, daar, daar hoor je toch een, een heel ander beeld. Eh, daar trokken de rebellen zich terug van het, van het terrein. En die verslaggever die daar zat, die kwam duidelijk onder, onder zwaar vuur te liggen. En daar, daar waren medestanders van Gaddafi die bezig waren... om een groep rebellen daar weg te jagen van die, eh, van die noordelijke ingang van dat hoofdkwartier. Dus ook hier weer denk ik dat we een beetje voorzichtig moeten zijn. Die, die strijd is nog steeds niet gestreden. En wederom eh, niets van Gaddafi of van zijn familie gevonden tot nu toe. Want dat is inderdaad wat Hans-Jaap Melis ook terecht aangeeft. De opstandingen willen wel eens juichen, maar juichen dan te vroeg. Hoewel dit, denk ik, een heel belangrijke stap is. Als je kijkt naar de rebellen die hier hun geweren eh, leegschieten... Eh, op dat ja, zo symbolische, belangrijke plek voor Gaddafi. Ja, zeker. En, en we zien ook steeds via de internationale kanalen... steeds meer getuigenissen van de rebellen die daar naartoe gaan. Hè. Ik heb er hier een van een, van een 19-jarige jongen... die dan de, de weg oploopt richting dat hoofdkwartier van, van Gaddafi... met een, een, een raketwerper in zijn handen. En, en die zegt tegen een van de verslaggevers van... Nou ja, eh, ik heb vrienden en familieleden heb ik verloren als gevolg van het, van het, uh, het bewind van deze man. En, en nu loop ik hier op zijn hoofdkwartier. En ik, wat ik voel en wat wij voelen hier is echt een explosie van vreugde. En dat is ook wat je, wat je ziet. Uh, euforie, uh, uh, veel in de, in de lucht uh, schieten. Maar uh, nogmaals, enige voorzichtigheid is denk ik wel op zijn plaats. Het beeld kan vertekenend zijn, want dat complex is natuurlijk veel en veel groter... als de aanhangers van Gaddafi zich moeten terugtrekken en... Kadhafi's familie zijn aanhang wellicht via de ondergrondse tunnelstelsel zich uit de voeten maken. Ja, en dat zijn inderdaad berichten die we, die we steeds meer horen. Het zijn, het zijn niet bevestigde berichten, maar dat hij zich uit de voeten heeft kunnen maken. Het zou zelfs nog kunnen zijn suggereerde een van de, van de netwerken dat hij al naar het buitenland is. Het, het hij heeft zelf steeds gezegd en ook, ook zijn zoon hebben gezegd dat hij zeker niet van plan is om dat te doen. Dat hij tot het einde zal, zal blijven vechten. Dat hij dood wil gaan als dat uh, de prijs moet zijn in, in in Libië, uh, maar in ieder geval lijkt het er toch op... dat hij niet meer daar zit. Ik denk dat we die conclusie toch wel heel voorzichtig uh, uh, mogen trekken. En dat, uh, ja, dat ze wellicht op zoek moeten ergens anders in het land uh, naar hem. Ja, Berry Makko, generaal-major buitendienst. Um, als hij slim is, Gaddafi, en dat is hij wel strategisch in ieder geval... Uh, tot nu toe, dan, dan zit hij niet meer in, in dat hoofdkwartier. Nee, zeer waarschijnlijk niet. Uh, het is ook opmerkelijk dat de rebellenorganisatie nog tot nog toe met geen enkele verklaring naar buiten komt... terwijl ze daar wel een reden voor zouden hebben. Uh, sky uh, horend uh, is uh, de compound nog niet helemaal gevallen. De veiligheidsgroepen zullen opdracht hebben om zich tot het laatste te verzetten. Maar dat de vogel uh, gevlogen is, uh, dat uh, wordt ook langzaam duidelijk. Zeker nu de nacht valt, zal, uh, zal het nog lang duren... voordat de compound helemaal onder controle is van de rebellen. En dan is het uiteraard te laat om... Uh, Gaddafi en zijn familie nog op te pakken. En ik denk dat zij onderduiken en op een andere manier de strijd zullen voortzetten... om het land zo onstabiel mogelijk te houden als het maar kan. Ja, want, want als u nu die beelden ziet hè, van uh, dat hoofdkwartier van Gaddafi... dat is een complex van kilometers lang, ik geloof zes vierkante uh -huh. kilometer in totaal. Heeft u een beeld van wat Gaddafi van daaruit deed? Ja, hij had daar, laten we zeggen, zijn commandocentrale en zijn staf om zich heen... Om te zorgen dat hij, laten we zeggen, de regie kon blijven voeren over de oorlog of de opstand, zoals hij dat noemde. En dat heeft hij tot het laatst toe geprobeerd. Hij had daarvoor communicatiemiddelen, hij had daarvoor de tv natuurlijk, de staatstelevisie was op enkele kilometers afstand, maar die is ook gebombardeerd. En langzaam ziet hij dus ook zijn communicatielijnen afbrokkelen, en dan verlies je gewoon de grip over het systeem. Dat wil niet zeggen dat het systeem helemaal implodeert, dus helemaal kapot is. En daarmee bedoel ik zijn getrouwen. Die zullen ongetwijfeld zullen die nu ook ondergronds gaan... en proberen om ja, op een andere manier de macht terug te winnen. Ja, en, um, als, je, als je kijkt naar die uh, be beelden van, van de opstandelingen die daar binnen zijn... wat voor soort wapens ziet u allemaal? Wat is uw indruk van hun bewapening? Ja, ik, ik zie met name toch een lichtere bewapening. En daar, daar bedoel ik mee geweren, mitrailleurs, raketwerpers... en wat lichtere mortieren... De hele zware heb ik zelf niet gezien. Uh, het, het, het staande leger met tanks en met artillerie uh, is al niet meer in de buurt... en, en heeft daar geen enkele functie. Uh, ze kunnen ook een neus niet boven de grond uitsteken... of de NAVO zou kunnen gaan bombarderen. Maar dat is natuurlijk de laatste uur is dat opgehouden... omdat de rebellen gewoon binnen zijn. En dan valt er niks meer te bombarderen... want dan zou je ook de rebellen om, uh, ombrengen. Want is er dus... überhaupt nog een rol voor de NAVO op dit moment weggelegd? Als u het zo ja, inschat sowieso om, op het luchtruim en het zeeruim, om de blokkade en om het luchtruim schoon te houden. Want stel je voor dat hij nog over helikopters of andere vliegtuigen zou kunnen beschikken. Dat is de eerste functie. En dan waar mogelijk, waar, laten we zeggen, de gevechten zich oplaaien en er, laten we zeggen, duidelijk Gaddafi getrouwe troepen zijn om die aan te vallen. Dat, dat blijft de taak voorlopig nog de eerstkomende dagen. En uh, ja, zo gauw het land onder controle is van de rebellen, zal uh, de strijd zich misschien meer naar het zuiden. Want daar zijn nog enkele steden die uh, Gaddafi getrouw zijn. En daar zal. Uh, het is een erg groot land. En dan zal de NAVO daar het zwaartepunt gaan leggen. Want heeft u het idee dat de NAVO vandaag heeft geholpen, actief om toegang te verschaffen tot dat hoofdkwartier? Hebben ze de muren weggebombardeerd, zoals eerder berichten waren? Daar ben ik niet helemaal zeker van. Het zou kunnen. Uh, met name is er ook sprake geweest van adviseurs tussen haakjes. Fransen, dat zijn dan ja, special Fransen. forces. Dat zijn special forces en die kunnen een veelheid aan functies uitoefenen. Allereerst zijn zij de ogen en de communicatie op de grond dicht bij het gevecht. Eh, om eh, laten we zeggen, aan het NAVO hoofdkwartier of de, degene die bij de NAVO de leiding hebben door te geven wat er moet gebeuren. En dat kan zelfs zover gaan dat ze contact hebben met de vliegtuigen boven eh, Tripoli. Om te vertellen waar ze hun bommen moeten laten vallen. Uh, maar het is in de chaos is het mij niet duidelijk direct... of nou NAVO-bommen de, de muren van de compounds hebben gebombardeerd. Da, zover kan ik niet gaan. Want ik, moet er, ik ben ook afhankelijk natuurlijk van openbare bronnen. Begrijp ik. Maar, maar u kent u op basis van uw ervaring wel de manieren... waarop zo'n um, zo actie wordt ondernomen. U noemt het adviseurs tussen haakjes. Want wat kunnen die adviseurs tussen haakjes... die Franse commando's en wellicht ook Britten... zoals we hebben gehoord, concreet nog doen op de grond... zonder dat ze zich daar bekendmaken? als NAVO-adviseurs? Nou ja, als je maar beschikt over communicatiemiddelen... dat kunnen bijvoorbeeld satelliettelefoons zijn... om uh, te zorgen dat zij de ogen op de grond zijn. Het grote probleem van een, een commandant die uh, zeggen de vliegtuigen aanstuurt is gewoon wat gebeurt er, wat is op de grond... en wat moet er aangevallen worden? En dat is zelfs een vlieger in een cockpit die erboven zit... maar die alleen maar een compound met rookwolken erboven ziet... is het al vreselijk moeilijk om te zeggen... waar moet ik mijn bom laten vallen? Nou, en daar heb je ogen op de grond uh, voor nodig... en dat, uh, dat kan geweldig helpen. Kunnen nou, dat, die ogen op de grond er ook uh, bijvoorbeeld voor zorgen... dat zij een gaten gaan krijgen waar wellicht Gaddafi waar de familie zich ophoudt... of is dat uh, een kwestie uh, van inlichtingen, uh, onbemande vliegtuigers... hoe gaat zoiets in zijn werk in deze... Nee, in de van de strijd? Dat zou met onbemande vliegtuigen... Zou je dat, maar in, in, in deze chaos kun je dat niet zien, want... Ja, als Gaddafi daar uitgedost, zoals hij er altijd uitziet, met zo'n grote zonnebril rond zou gaan lopen, dan zou je het kunnen zien. Maar zeer waarschijnlijk ziet hij er op dit moment anders uit. En vervolgens gaat hij via de ondergrondse gangen, is hij verdwenen. Dus ja, daar kun je met, met spionagevliegtuigen, of kun je daar niks mee. Dan moet je het hebben van inlichtingen van binnenuit. En eh, dat is vreselijk moeilijk. En of dat gebeurt, is eh, niet duidelijk. En het zal ons ook nooit duidelijk worden. Want dit soort dingen, daar wordt achteraf ook niet op, uh, over gerapporteerd. Mogen we wel de conclusie trekken dat de NAVO uh, het mandaat wel heel erg heeft opgerekt... waar het de bescherming van de burgers betreft, zoals ze voortdurend erop hameren. Dat dit lijkt op een manier om de rebellen net even dat laatste duurtje in de rug te geven. Nou ja, de NAVO heeft gezegd van uh, het systeem wat, wat de burgerbevolking aanvalt... dat is het systeem aangestuurd door Gaddafi en zijn familie. Uh, dat is eigenlijk het staande leger en de, en de keurtroepen die hij heeft... En, die zijn dus een bedreiging voor de bevolking. En die beschermen wij. En die vallen wij aan. En daar hebben ze zich ook heel keurig aan gehouden. Want u moet niet vergeten: als zij grote fouten gemaakt zouden hebben hierin. dan zouden de zonen van Gaddafi als eerste zijn om op de televisie te vertellen. wat de NAVO allemaal fout heeft gedaan. Ze hebben dat hier en daar geprobeerd. Maar ze hebben er nooit echt kunnen bewijzen dat de NAVO, eh, langzaam een grote fout heeft gemaakt. En de NAVO is, wat dat betreft, zeer terughoudend geweest. Maar, eh, ja, het mandaat van de VN is wel zodanig opgerekt. dat het aan. Aanvallen van uh, de troepen van Gaddafi en het bij voortdurend blijven aanvallen. Ja, dat wordt gezien als bescherming van de bevolking. Uh, dat is een, een oprekking van het mandaat inderdaad. En over die zonen van Gaddafi gesproken. Een van de zonen, volgens mij was het zeven al-Islam. Die mm -hmm. gevangen genomen was, al dan niet. In ieder geval was hij vandaag weer vrij. Die uh, zei, de, de opstandelingen zijn in Tripoli in de val gelopen. Ze lopen in de val. Zou het... Theoretisch nog kunnen dat ze nu de, de, het hoofdkwartier betreden... en dat uiteindelijk ze daar nog verrast worden... door een aanval van die opstandelingen? Ja, de bedrieger bedrogen. Je weet nooit wie de bedriegt en wie de bedrogen wordt. Ik ga ervan uit dat als de stad, zoals ik nu zie, voor 80 en zo ondertussen misschien al voor 90 in handen is van de opstandelingen... dan kun je wel zeggen, we zijn in de val gelokt. Maar als je je uit de voeten moet maken via ondergrondse gangen... wat toch waarschijnlijk is dan denk ik dat dat erg veel grootspraak is geweest... en dat we dat met een geweldige korrel Libisch zout moeten nemen. Ja, en daar hebben we veel zakken van gezien, van dat Libisch zout. <laughs> ja. Marie Mekko, we, we praten later uh, verder. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal, niet naar kunststof zoals u gewend bent. En dat komt, u hoort het, door de ontwikkelingen in Libië waar de opstandelingen dus aan de winnende hand zijn. We brengen ons bij een iets heel anders in Duitsland... waar uh, mogelijk de Nederlandse hockeydames aan de winnende hand zijn. Want die speelden daar voor het EK tegen Italië. Gerard de Groot is daar al gescoert. Er is gescoord, ja zeker. We spelen inmiddels 25 minuten. Hockey gaat hier gewoon door, zul je maar zeggen. In de groep van Nederland is de situatie dusdanig dat Spanje vandaag won met 2-1 van Azerbeidzjan. Eerste wordt in de groep, Nederland kan tweede worden door in ieder geval niet dik te verliezen van Italië. Maar dat zal niet gebeuren hoor. Want na 25 minuten is er twee keer gescoord door Nederland. De eerste was 20 minuten gespeeld, maatje Pauw 1-0 en... Twee minuten later, Naomi van As, een, een druk doelpuntje, een scrimmage voor de kiepster van Italië, die tot nu toe al een hele, hele, hele boel heeft moeten doen. Die Roberta Liliou. ze heeft al vijf keer bij een strafcorner moeten liggen tegen de grond om die bal te stoppen. En ze heeft al een zes, zeven keer acties van de Nederlandse aanvallers onschadelijk moeten maken. Maar tegen Naomi van As kon ze een minuut of drie geleden niet op. Nederland leidt dus op weg naar de rust nog precies tien minuten te gaan met 2-0 tegen Italië, op weg dus naar de halve finale. Ja, het gaat Dankjewel. En er is meer sportnieuws. De roemruchte coach van Real Madrid, Mourinho... kan voor twaalf wedstrijden worden geschorst door de Spaanse Voetbalbond. Het onderzoek naar de vechtpartij na afloop van Barcelona-Real Madrid... afgelopen week is gestart. Mourinho, trainer van Madrid dus, prikte daarbij in het oog van Tito Villanova... de assistenttrainer van Barcelona. Een nou, van de gevolgen kan dus een langdurige schorsing zijn. Zelf heeft hij overigens Mourinho via internet zijn excuses gemaakt... aan de fans van Real. Ja, alleen aan de fans... Fans van Real, correspondent Edwin Winkels, goedenavond. Goedenavond. Niet aan de mensen van Barcelona dus? Nee, nee, heel bewust. Hij zegt het duidelijk in een open brief via de website van de club. Zegt hij van uh, ik wil de supporters van Real Madrid excuses aanbieden voor mijn gedrag uh, in die wedstrijd. Hij zegt maar alleen voor de mensen van Real Madrid. En dan begint hij met een prachtige zin in het Spaans dat uh, sommige zijn gewend aan de hypocrisie in het voetbal. Uh, die verstoppen zich in de diepste donkere tunnels uh, van het voetbal. Hij heeft nooit geleerd hypocriet te zijn. Dat wil hij ook niet zijn. Dus biedt hij alleen verontschuldigingen aan, aan, aan de supporters de van Real Madrid. Een beetje vergezocht allemaal. Hij wil niet erkennen van ik heb die man in zijn oog gestoken. En, en daar ga ik hem excuses voor aanbieden. Ja, en eerder vandaag kwamen er wat verwarrende berichten... over dat hij het misschien zelf voor gezien zou houden... omdat hij zich niet genoeg gesteund Voelt door de club, maar als hij zo'n verklaring uitbrengt... dan lijkt hij volgens mij nog wel van plan om een tijdje te blijven. All ja, al die niet voor, voor die excuses begint die verklaring met van, uh, nee, ik ga hier echt niet weg. Ik heb het prima naar mijn zin. Iedereen werkt hier 24 uur per dag voor de club. Het gaat steeds beter. We hebben fantastisch gevoetbald uh, tegen Barcelona. Dus ik ga echt niet weg. Dat was pure verwarring van, schijnt dat, uh, van zijn zaakwaarnemer. Heeft iemand een oude mobiele telefoon gekregen en die gebruikt hij om valse sms'jes te zuren. Als journalisten van uh, Mourinho is het zat. En uh, die stopt ermee. Dus hij, hij blijft gewoon. We kunnen nog een jaar, minimaal een jaar van hem genieten. Bij, bij Real Madrid. Ja, en dus ook zijn tegenstanders. Er wordt dus onderzoek gedaan naar die actie richting de assistent van Barcelona. Wordt er ook nog naar ander gedrag van hem onderzoek gedaan? Nee, nou, er zat iedereen nog wel een beetje op te wachten. Het was wel opvallend stil. Ook de bond zei dat ze aanvankelijk ja, niks zouden doen. Terwijl, ja, die beelden zijn de wereld over gegaan. En, een tegenstander in zijn ogen prikken, dat doe je niet zomaar. Uh, en vandaag zeg maar, heeft de heeft de beelden gezien van de wedstrijd, uh, het uh, scheidsrechtersrapport ontvangen. En aan de hand van die beelden zeggen ze maar, hebben ze een onderzoek gestart. Dat wil nog niks zeggen. Uh, nu moeten ze kijken of die überhaupt wel schuldig is. Nou, dat lijkt me overduidelijk. Uh, alleen voor dat gedrag, zeg maar, hij gaat beoordeeld worden voor het gedrag na afloop of in de slotfase van die wedstrijd. Het aanvallen van de tegenstander, dat is hier uh, een zeer ernstig vergrijpstaat. En daardoor staat de straf. Van vier tot twaalf wedstrijden, dus dat kan heel ruim zijn. En ook die assistent van Barcelona, trouwens, viel aan over, die reageerde door de Mourinho een klap in zijn nek te geven. En die kan tot, uh, tot vier wedstrijden worden geschorst. En dan denk ik, een coach twaalf wedstrijden schorsen, wat heb je dan nog aan hem? Het halve seizoen ben je hem dan kwijt, in ieder geval ja, tijdens de wedstrijd. Nou, ik nou, denk, denk niemand dat hij ook echt twaalf wedstrijden wordt geschorst. Realmente dit voert voortdurend al een campagne dat zij benadeeld worden door de bond, etc. Dus het zal wel bij een iets mindere straf blijven. Maar hij heeft nu nog een straf openstaan bij de UEFA, ook door misdragingen vorig jaar tegen Barcelona. Hij moet nog drie wedstrijden schorsing uitzitten. Uh, hij gaat nu minimaal vier, dat zal zes of zeven of acht wedstrijden kunnen worden, schorsing krijgen... Uh, je mag niet communiceren met je spelers en vooral het, het doet de naam van de club natuurlijk niet goed. Dat blijft het grootste probleem van, van Real Madrid. Een trainer die zowel internationaal en nationaal zo lang wordt geschorst vanwege zijn misdragingen. Ja, die kan wel zo stoer zijn om niet zo excuses aan te bieden, maar goed voor de club uh, zal het niet zijn. Zeg en er ging natuurlijk van alles aan vooraf hè, op het veld. Uh, forse overtreding uh, van, van Marcelo in de slotfase. Wordt daar ook nog onderzoek naar gedaan? Ja, maar dat staat gewoon in het, hoeft in, onder, dat, dat is in het onderzoek. Dat zijn de rode kaarten die door scheidsrechters zijn uitgedeeld. Die heeft er drie gegeven. Eén aan een Marcelo voor die overtreding. Twee aan, aan, aan, uh, aan Bia en van Real Madrid en Bia van Barcelona om de, vanwege het handgemeen. En die worden gewoon uh, gestraft. Die krijgen twee of drie wedstrijden schorsing vanwege die rode kaarten. En wanneer is het volgende treffen tussen Real en Barcelona? Nou, we kunnen gelukkig nog even wachten. We hebben nu zes gehad in de laatste vier maanden. Nou, het, daarom. Ja, het, wordt, ja. het wordt steeds hysterischer. De volgende staat gepland voor 12 december. Dan is het de eerste wedstrijd in de competitie tegen elkaar... Uh, maar omdat de Spaanse spelers aan het staken zijn... Uh, is er een kans dat het opgeschoven zal worden. Maar, zeg maar voor het einde van het jaar hebben we opnieuw een, een, een klassico... Real Madrid-Barcelona. Je zou zeggen genoeg tijd om even af te koelen. Edwin Winkels, dankjewel. Na half acht zijn we terug met het Radio 1-journaal... met het uh, nieuws over Libië natuurlijk. En het nieuws krijgt u nu. Samenvatting van Eva Tuijon. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Waarvoor Gaddafi precies vervolgd zal worden. En de Europese Unie wil zo snel mogelijk een diplomatieke vertegenwoordiging openen in Tripoli. De EU onderzoekt verder op welke termijn de bevroren Libische tegoeden kunnen worden vrijgegeven. Het gaat om miljarden dollars bij Europese financiële instellingen. Het geld wordt mogelijk door de nieuwe machthebbers gebruikt. voor het herstel van de oorlogsschade en de wederopbouw. Ook de Verenigde Staten willen Libische tegoeden weer vrijgeven. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. ABB Verkeersinformatie, een aanrijding op de A15, Gorkum Rotterdam, bij sliedrecht West. Er staat 2 kilometer file, de rechte rijstrook is dicht. Twee over half acht, welkom bij deze extra uitzending van het NWS Radio 1 Kunststof is natuurlijk komen te vervallen, dat hebt u gemerkt, vanwege die historische beelden die we zien op televisie. Um, Al Jazeera... CNN, Sky en ongetwijfeld ook in de Arabische wereld... Nicole Lefevre, uh, die voor ons de Arabische media volgt. Hoe wordt daar de val van deze compound bericht? Nou, de, ik heb twee Arabische zenders gevolgd, Al-Tazira en Al-Arabia. En ja, die zenden eigenlijk niks anders uit dan die compound waar de revolutionairen staan. Er werd net een boodschap uitgezonden van een van de revolutionairen. Die zei de slag is over, um, ja, hulde aan martelaren. Iedereen die aan dit historische moment heeft bijgedragen en ons geleid nu naar het vrijland. En voegde hij eraan toe. We moeten nu verantwoord handelen. Dat is ook wat je ziet een beetje in de Twitterberichten, de reacties van uh, kijkers een man die reageerde en die zei wat moeten we ervan maken dat er nu loyalisten worden gedood, wat betekent dat voor de toekomst van het land. Dus ja ook wel, uh, ja, slagen om de arm worden gehouden, bezorgdheid over de toekomst. Er wordt ook gemeld dat er nog steeds op veel plaatsen in de stad hard wordt gevochten dat het absoluut nog niet uh, over is. En verder wordt er erg veel gespeculeerd, ook op de Arabische media, over waar Gaddafi zich nou zou bevinden. Dus even teruggrijpen op wat je net zei. Een slaggever die zegt, de slag is over. De strijd is daarmee nog niet gestreden. Is dat ook het voorbehoud wat ze maken op de Arabische media?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 En ja, toch ook wat, wat, wat ja, de voorzichtigheid. Voorzichtigheid zou ik willen zeggen op de Arabische media. Op dit moment. Dankjewel, Nicole Fever. We gaan naar uh, Thomas Ertbrink, onze correspondent in Tripoli. Die is, als het goed is, Thomas, uh, aangekomen bij het hoofdkwartier van Gaddafi. Dat uh, voor een deel in ieder geval is opgenomen door de opstandelingen. Dat klopt. Ik ben nu in het hoofdkwartier van Gaddafi. Om me heen worden werkelijk uh, gigantische hoeveelheden wapens verskaddelen. Er staat voor me, uh, staat een man wat waarschijnlijk de kolonelspet van Gaddafi is, uh, te dansen uh, uh, van blijdschap. Mannen kussen elkaar. Uh, dit is een plek waar gewone Libiërs nog, no nog nooit zijn, uh, zijn En um, ja.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 om, eh, om een nog eens even flink een oor aan te naaien, dan moet dit dat plan zijn. Want werkelijk iedere Libische man hier in Trivoli heeft op dit moment de meest moderne wapens in zijn handen. Ja, want wat, wat heeft hij allemaal achtergelaten, tenminste aangenomen dat hij daar nu niet meer is? Wat, wat ligt daar allemaal aan wapens?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 Wat je hoort zijn vleugelschoots hoor. Uh, maak je daar geen zorgen over. Nou, tegelijkertijd wel een zeer gevaarlijke situatie als al die mensen nu met dat soort wapens rondlopen, lijkt me Thomas. Nou ja, precies. Ik zeg natuurlijk geen veel over de toekomst van Libië. En, um, en het feit nu dat iedereen wapens heeft en er geen regering meer is, dat is uiteindelijk natuurlijk de ultieme vraag van Gaddafi. En de mensen die jij daar spreekt, interesseert het die nog waar Gaddafi nu is of zijn ze zo blij met hun, hun plasma TV en dat ze daar nu eindelijk op dat hoofdkwartier zijn? Nou, daar komt het eigenlijk wel op neer. Uh, Gaddafi is weg. Uh, iedereen, uh, dit is vrijheid. Iedereen roept. Iedereen loopt langzaam met een wapen in zijn hand en roept dan welcome to freedom. Ja. Um, er stond een adelaar hier op het dak van, uh, van, van, een, van een gebouw. Een soort koepelvormig gebouw in het oranje. Ik kan me voorstellen dat het een soort futuristische jaren 70 achter een moskee is. En uh, daar gaan mensen met een luchtafweerstuk stuk, stuk, luchtafweerstuk op, op, op, op schieten. En de zondag net al vertelde met de kolonels, poseert nu voor de journalisten. Als waren hij Gaddafi. Er rijden mensen rond op fietsjes, op scooters. Mensen die verbranden. je Precies, ja, morgen nog meer. Plunderen, precies, want er is nog genoeg te halen, zegt deze man. Hij sleept een koffer mee, uh, gevuld met, ja, kan het niet goed zien. Hij sleept zijn koffer nu over het portret van koning Gaddafi, wat natuurlijk verscheurd op de grond ligt. Het is één grote anarchie. En als morgen iedereen wakker wordt, heeft hij weer een gigantisch probleem bij. We spraken je eerder vanmiddag, Thomas, toen u op weg was naar de compound, toen er nog uh, teruggeschoten werd. Is er geen enkel spoor meer van Gaddafi-aanhangers? Um, nou ja, er wordt nog gevochten hier op de kompad die gigantisch groot is. Je hoort in de verte nog geweervuur. weervuur. Uh, uh, uh, uh, uh, het, het zijn de laatste momenten, de, de, het, het, het, het einde van Gaddafi. Er zou nog een andere wijk zijn waar, um, waar uh, de aanhangers van Gaddafi ook zouden zijn. Maar um, tenzij er een heel uitgekiend plan is, is in ieder geval het georganiseerde verzet. Is in ieder geval nu opgehouden. Ja, en Thomas, er is gesproken over een ondergronds gangenstelsel. Iedereen gaat er vanuit dat dat er is. Uh, zie jij enige sporen, zie je deuren die, die naar, naar trappen naar beneden uh, leiden? Ja. Nou, nou, met jouw toestemming ben ik nog niet um, naar binnen gegaan in, uh, in het ondergrondse tunnelstelsel. Nou, gelukkig Gaddaad, maar. Uit. Het lijkt me toch nog iets te gevaarlijk. Maar ik weet zeker dat deze hele plek op dit moment wordt uitgekamd hier door de Shabab. De jongeren, zoals dat heet in Arabisch, uh, op zoek naar uh, ja, mooie, mooie spulletjes. En hier komt een man helemaal uit Benghazi. En hij, wat heeft hij meegenomen? Ja, zijn naam is Ismaili en hij heeft een raketwerper meegenomen om mee naar huis te nemen naar Benghazi. Hartstikke handig. Wat willen de opstandelingen nu? Want die gaan verder op zoek naar nog uh, de laatste overblijfselen van het regime Gaddafi. Is dit één groot feest wat daar gaat plaatsvinden? Of zijn er uh, opstandelingen die met enige tactiek misschien toch op uh, pad gaan... om uh, de stad, dat deel van de stad echt uh, te stabiliseren? Want als de nacht gaat vallen, dan is denk ik veiligheid een van de belangrijkste prioriteiten. Nou, ik denk dat, dat dit inderdaad het grote, het grote, het grote probleem is van, van als Libië morgen dus wakker wordt. Er was hier natuurlijk de Nationale Overgangsraad. Eh, die in Benghazi zetelt en dat zouden de, politie, de politieke leiders van de rebellen zijn. Nou, die hadden een plan bedacht om de hele stad eh, zo te ver, zo, zo te verdedigen, eh, of, eh, met, met hun eigen troepen, dat dit soort plunderingen niet plaats zouden vinden. Maar ja. Kijk wat er nu gebeurt. Je kan moeilijk een staat vormen als werkelijk iedere dertienjarige straks een wapen in handen heeft. Libië gaat natuurlijk op deze manier dezelfde kant op als Irak bijvoorbeeld. Thomas, als jij om je heen kijkt, dan krijg je een beetje een indruk van hoe Gaddafi daar de boel bestuurd heeft. Wat voor vertrekken zie je? Zijn het woonkamers, zijn het kantoren? Nou ja, kijk, ik sta hier nu eens voor die uh, de Bappen Dat is dat is een gebouw wat uh, in, de, in de jaren 80 uh, door de Amerikanen is bestookt. En Gaddafi heeft dat altijd uh, gebruikt als een soort, uh, ja, een soort van uh, symbool dat hij uh, zo hard strijdt tegen Amerika. Uh, zijn huis is, uh, ja, voor een groot deel woonde hij in die tent natuurlijk, hè? die tent waar we het, uh, waar we het over hadden. Uh, nou, die staat nu in brand, dus daar valt weinig, uh, weinig aan te zien. Uh, wat interessant is, als ik hier zo om heen kijk, is de variëteit van de plunderaars. Je ziet feitelijk mannen in artsenuniformen. Je ziet hele arme mensen. Uh, je ziet uh, uh, heel, veel, heel veel jongeren. Het laat gewoon zien dat, dat, dat het heel Tripoli op op Dit moment wapens aan het plunderen weeg geslagen. En um, nou ja, zoals ik al eerder zei, dat ziet er niet goed uit. Nee, dus het zijn niet Want langer het alleen het zijn niet alleen langer de opstandelingen die de afgelopen weken, maanden hebben gestreden, ook misschien mensen die gisteren nog aanhangers van Gaddafi waren, lopen daar in een t-shirtje rond uh, de boel leeg te halen. Precies. En kijk wat, de, ik sprak net met een jongen en een, een, een rebel. Hij was zelf arts, hij had al uh, verschillende uh, uh, uh, maanden een strijd geleverd. En um, hij, uh, hij, hij keek dit allemaal heel terug aan. Ik vroeg hem, uh, nou, welkom in vrij Libië, zei ik, en hij zei ja.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 Oké, okay, nou iedereen neemt nu foto's voor uh, dat uh, symbolische gebouw en voor vuist, uh, Er is een standaard hier van een vuistje, een het raket vasthoudt en ze, ze dansen en zingen voor dat voor gebouw. Iedereen neemt foto's van elkaar met mobiele telefoons en de internationale televisiecrew neemt dit natuurlijk allemaal gretig op. Ja, je, en zojuist vertelde ik dat iemand het kolonelsvest van Gaddafi heeft a, aangetrokken. Wij zien hier op beelden ook iemand met de pet van Gaddafi. Kijk, daar schamen ze zich dus kennelijk ook weer niet voor om, om als Gaddafi verkleed te gaan. Dat geeft toch ook wel een heel merkwaardig beeld? Ja, ik kon je niet helemaal nou, voor verstaan, eerlijk te zijn, want het is hier het een... gebouw. Uh, zou je vragen nog eens uh, herhalen, alsjeblieft? Ja, je vertelde dat er iemand was die het kolonelsvest van Gaddafi heeft aangetrokken. We zien iemand met een pet, vermoedelijk, van Gaddafi. Daar schamen ze zich niet voor om zich nu te verkleden met zijn kleding. Nee, maar ze steken natuurlijk raak met de man die hun 42 jaar heeft, heeft, heeft gevierd. He, dit is het ultieme moment van vernedering. De man die iedereen hier toch echt duidelijk zo erg haat... Uh, ...is vandaag gevallen. Dit is het symbolische punt. Hij kan zich nog graag verschuilen uh, natuurlijk als een soort stal moest zijn... ...die uiteindelijk ook naar zes maanden werd gepakt. Maar uh, ja, dit is de ultieme vernedering van de man die zichzelf zo groot dan aan uh, En ja, daar steken ze hier nu graag de draak mee. En op de achtergrond horen we continu geweerschoten. Je zei net uh, dat dat zijn vreugdeschoten... Maar ook op dit moment lijkt me dat al een zeer gevaarlijke situatie. Hoe zorg jij dat je niet alsnog zo'n verdwaalde kogel op je hoofd krijgt? Nou ja, dat, uh, dat, uh, dat doe ik natuurlijk door een helm dragen en een kogelwereld vest. En uh, we, we zijn hier met een groep mensen, dus we proberen goed, uh, goed op te passen wat, wat, wat we precies doen. Maar ja, helemaal helemaal is het niet, dat mag duidelijk zijn. We mogen wel zeggen, een historisch uh, verslag van Thomas Erdbrink vanaf het hoofdkwartier in Tripoli van Gaddafi, waar tegenstanders dus de boel leeghalen. Televisie, plasma-televisie, wapens, opstandelingen met de kleding van Gaddafi... Goed, het is een chaotische toestand, zoals Thomas beschreef. Later komen wij ongetwijfeld terug bij hem. En op hij Radio gebruikte 1. de woorden: ultieme vernedering van de kolonel naar wie iedereen op zoek is. Uh, absurdistisch voelt het eigenlijk aan. Vind je niet, als je Absoluut. dat hoort, als je het ziet? Uh, maar wij zijn maar Nederlander. Soufian Tamala, u hangt nog steeds. U bent geboren in Libië. Als u dit hoort, u bent als kind naar Nederland verhuisd. Als u dit hoort, wat denkt u dan? Ja, dus uh, dit is gewoon een uh, heel, heel turbulente periode. En uh, ja, het is, uh, uh, het is een vreugde aan de ene kant uh, hè, van het einde, uh, naderen van de einde van, van Gaddafi. Uh, maar aan de andere kant uh, ook een uh, risicovolle periode van wat uh, hierna. En uh, ja, dus die heb je, daar heb je een beetje een tegenstrijdige gevoel. Maar uh, ja, dat, dat, dat zijn uh, ja, korte termijn uh, gevoelens. En we moeten echt per uur en soms uh, ja, per dag kijken hoe dat ontwikkelt. Want als we even bij het moment van nu blijken, nu inderdaad ja. Tripoli aan het vallen is, en die compound uh, wordt geplunderd door mensen die op anarchistische manier uh, hun verhaal komen halen en daar spullen weghalen. Kunt u zich verplaatsen in de mensen die daar bezig zijn? Nee. nee, nee. In principe ik zelf niet. Iedereen heeft zo zijn karakter. En ik zou ook niet uh, de persoon zijn die daar uh, aan de frontlinie uh, uh, durft uh, te staan. Dus ja, dat uh, ieder... maar goed, uh, ik begrijp wel als, als je dat hebt meegemaakt en je hebt al dat adrenaline en de woede en de emoties daar, dat je dat, uh, dat je dat, uh, dat je zo uh, ja, ja, uit, je, uit je stof kan uh, raken. Wat, valt, wat en... valt op aan de beelden? En beelden valt uh, ja, uh, vreugde, emoties. Uh, ja, ze willen souvenirs uh, halen. He, en uh, ja, dat, ik hoorde net, uh, uw collega, ja, plunderingen. Ja, dat uh, door het heel Tripoli, maar ja, ik zie alleen maar op uh, beelden, alleen bij de de hier ja, dus zijn compound. Ja wat mij betreft, wat ze daarmee doen, ja, dat maakt maakt mij niet zoveel uit. Het is, uh, ja, kijk, als je 40 jaar uh, alles ontnomen is en je ziet één familie die alles, alle bezittingen heeft uh, van het land. Ja, joh, een tv uh, voor, voor iemand als souvenir, ja, ja dan zo uh, so be het, weet je. Dit zijn dan plunderingen in het heet van de strijd na zo'n belangrijke slag. Maar is dit wellicht ook de voorbode van een langerdurende Bijltjesdag... dat mensen wraak gaan nemen op uh, zijn familie en zijn aanhang? Mm, uh, onze, mijn, verwachting, uh, mijn verwachting niet. Mijn verwachting niet. Uh, dit, dit zal een uh, kortdurend uh, iets zijn... Uh, en uh, wij, wij hopen dat uh, dat, dat uh, binnen een paar dagen ja, weer onder controle is. Uh, er zullen wel wat kinderziektes zijn in het begin uh, van de periode met elke verandering. Uh, het hele veranderingsproces, met name zo'n verandering als deze, dat, dat is, uh, dat is uh, ja, een ongelooflijke uh, verandering. Dus het, moet, het hele proces moet er uh, nog gaan. Je kan niet van, van de ene uur op het andere uur uh, een hele democratische stelsel hebben en een, uh, het moet een proces zijn en een hele uh, ja het, is, het zal een langdurig proces zijn maar het is, het is een uh, ja het is een uh, fase waar je, waar je nu inkomt. komt. Maar hoe zou u en, dit moment hoe zou u dit moment willen omschrijven wat u nu ziet wat u nu hoort wat er nu gebeurt op die compound in Tripoli. Ja, dat is, dat is in principe fantastisch om, om dat te zien, om die mensen zo vreugdevol een uh, ja, feest te vieren. En, en uh, ja, dat is, uh, het is niet mijn stijl, maar uh, ja, dat is uh, daar die jongens die de de is dat is hun stijl. En uh, ja, het is gewoon vreugde. En anderen die vieren gewoon vreugde thuis in Tripoli. Ja, het, uh, is niet iedereen is op die compound. En uh, sommigen die vieren thuis, sommigen vieren het in hun wijken. Het uh, grieper is bijna 35 kilometer breed. Dus uh, ja, en uh, dit is alleen de kern wat we nu zien. Uh. Soefjen, Temala, Nederlandse Libiër. hartelijk dank voor deze toelichting. Waar spreek ik ongetwijfeld later nog even als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Ja, bij ja. opstandelingen en tegenstanders van Gaddafi een grote ontlading dus. Ja, als ze een tv meenemen, so be it, zei Soefjen. Maar Berry Makko, generaal-major mm -hmm. buitendienst, hij zei ook wel... er zitten natuurlijk risico's aan. We hoorden van Thomas Erdbrink dat de meest moderne wapens op dit moment... worden meegenomen. Dat, nee. uh, ja, het is eigenlijk zo'n situatie waarvan je denkt... nu zou je een soort internationale vredesmacht willen hebben... of een leger dat dit een beetje in goede banen leidt. Ja, maar tot nog toe is er steeds gezegd... Uh, het Libische volk moet het zelf oplossen. Weliswaar met bescherming van de NAVO. Maar er is niemand van de westelijke wereld die zich daaraan brandt. Uh, de Amerikanen hebben dat duidelijk afgewezen. En uh, ja, de enigen die dat zouden kunnen en willen... zijn misschien de Fransen gevolgd door de Britten... Maar om een, een grondtroepen neer te zetten voor het handhaven van de orde en vrede, ja, dat wordt al heel gauw vertaald in een bezettingsmacht. Dus dat lijkt mij een stap te ver. De Libiërs zullen zelf uh, bij zinnen moeten komen en uh, het bestuur moeten gaan opzetten. En dat is de grote vraag natuurlijk of dat uh, kan. En tegelijkertijd, en dat wordt vanavond al uh, gebeurd, dat, wordt de jacht ingezet op de familie van Gaddafi en Gaddafi zelf. Ja, en uh, ondertussen zijn er ook nog wel uh, berichten dat er op delen van dat hoofdkwartier nog wel uh, wordt geschoten. Dus mm -hmm. ik denk niet dat je kan concluderen dat het vanavond allemaal is afgelopen met de strijd. Nee. Dat zal de nacht nog wel doorgaan. Uh, ik zelf betwijfel of de familie en Gaddafi zelf daar nog is. Uh, zeer waarschijnlijk uh, zal die uh, toch op de vlucht zijn. Overigens uh, zou dat dan de NAVO weer een nieuwe opdracht kunnen geven. Want u weet dat uh, de vliegtuigen ook uitgerust zijn met infraroodverkenningssystemen. Uh, uh, en uh, die zullen ongetwijfeld uh, de buurten van Tripoli afzoeken naar... Laten we zeggen konvooien, want ik kan me niet voorstellen... dat Gaddafi alleen maar in een auto op de vlucht geslagen is. Dat zal een behoorlijk konvooi moeten zijn. Dus dat zal gebeuren. Ook denk ik vannacht zal zeker uitgekeken worden van... wat kunnen we nog doen en hoe kunnen we hem te pakken nemen. Terwijl als je naar dat mandaat van de NAVO kijkt... dan zouden ze ook nu die opstandelingen met al die gevaarlijke wapens... die daar rondlopen even tegen moeten houden. Ja, maar die... die zijn geen gevaar voor de eigen bevolking. Zo wordt er geredeneerd. Ja, kan je dat volhouden? Ik, ik durf dat niet te zeggen. Ik, uh, u vroeg net naar België's uh, Er zullen ongetwijfeld wel veters uitgevochten worden vannacht. Uh, dat zal uh, beslist gebeuren. Maar het is heel onduidelijk van wie nou Gaddafi het getrouw is en wie niet Gaddafi. Men heeft geen sticker op. En uh, wat een van de eerdere commentatoren zei: het is gemakkelijk om een petje van de straat te rapen en je te, jezelf tot rebel te verklaren. Ja, en zelfs lopen mensen nu in kleding van Gaddafi rond. Maar goed, dat is voor iedereen wel duidelijk natuurlijk dat, ja. dat... Een, een ultieme belediging is van de man? Het is uh, een ultieme belediging. Ik zelf zou achter zijn zonnebril aangegaan zijn. <laughs> maar, uh, als hij die zelf nog niet meer op heeft natuurlijk. Maar uh, ja, dat hoort nou eenmaal bij deze chaos. Uh, ik ik is daar niet zo vreselijk zwaar aan. De compound wordt, uh, is overgenomen en uh, er wordt geroofd en er wordt geplunderd. Ja, we zagen natuurlijk... net ook dat, dat ze met auto's de poort uitreden. De, dus uh -huh. auto's werden weggeduwd, dus die, die ja. worden ook op dit moment meegenomen. En verbaast het u dat, dat hij al die zware wapens daar heeft laten liggen? Ja, ik denk dat hij dat heeft gedaan om te voorkomen... dat hij in de handen van de rebellen zouden uh, zijn gevallen... Uh, en dat kan hij nu niet meer tegenhouden. Hij kon natuurlijk niet al die zware wapens uh, eruit krijgen... zonder dat het op zou vallen bij de NAVO... want die heeft hem dag en nacht in de gaten gehouden. Dus uh, ja, dat is een van de resultaten van zijn vlucht... Uh, zoals hij nu uh, op de vlucht is geslagen. En hij moet de zaken achterlaten, dat kan niet anders. Wij wachten nog op die ontknoping, de fonds van Gaddafi en zijn familie. Berry Marco, sinds half vijf vanmiddag was u bij ons... en u stond ons bij met al uw wijze woorden over de situatie in Libem. Libië. Mag ik u daar nu hartelijk voor danken. Graag gedaan. En wellicht vanavond op de Libische Marktplaats.nl. Uh, de zonde van Gaddafi. Wie weet, we nemen even een kleine flits naar Duitsland... waar het EK-hockey wordt uh, gehouden... waar de Nederlandse dames tegen Italië spelen. Geert de groot, hoe is de stand? De stand is... 2-1 inmiddels in het voordeel van Nederland. Het is vijf minuten in de tweede helft. En het is maar goed uh, dat uh, Italië een tweede of misschien wel een derde rangs uh, hockeyland is. Want het Nederlands team zit helemaal vast. In de eerste helft nog wel wat kansen gecreëerd. Maar uiteindelijk in de slotfase van de eerste helft foutjes gaan maken in de defensie. Dat hebben ze ook in het begin van de tweede helft gedaan. Maar Italië kon daar nog niet van profiteren. Eén keertje slechts vlak voor de rust, op slag van rust zeg maar, was het Ronzi Vialli Die uh, scoorde voor de Italianen. En dat was... Uh, de 2-1. En Nederland heeft het heel, heel moeizaam om het spel te maken. Om de wedstrijd te dicteren. Om de wedstrijd in de hand te nemen. En Italië is gewoon niet sterk genoeg om daarvan te profiteren. Dus ik denk dat het allemaal nog wel meevalt. Maar goed is het zeker niet. 2-1 leidt Nederland. Zeven minuten gespeeld bijna in de tweede helft. Gerard Groot, onze hockey-specialist. Gaan we naar onze defensie-specialist Coco Kok, goedenavond. Kijkend naar de beelden horend de verhalen van onze ooggetuigen, onze verslaggevers ter plaatse. Welke slag is vandaag gewonnen? Ja, de slag om het regime. De, de herinnering gaat toch onwillekeurig terug naar Bagdad. Ook toen was het niet nodig om Saddam Hussein zelf te pakken. Het was zelfs een symbolische daad toen. Eigenlijk alleen maar het neerhalen van een standbeeld. Nu veel minder symbolisch, het veroveren van de compound. Um, we hebben de afgelopen dagen al een paar keer getwijfeld van... is dit het moment om terug te blikken... Um, ik denk wel dat, dat dit vandaag uh, de beslissende slag is geweest. Is de strijd gestreden? Um, wel, als je spreekt over een strijd tussen het oude regime en rebellen. Dat front is vervaagd. Wat nu nog aan gevechten optreedt... Uh, ja, dat is een, een soort uh, bijna hobbesiaanse toestand, chaos, anarchie... Um, waar ook onder de rebellen uh, en, en dwars door die frontlijn, die oude frontlijn heen, denk ik, allerlei oude afrekeningen nu gaan plaatsvinden. Waar mensen ook met eigen agenda's, uh, variërend van puur crimineel tot uh, uh, diefstal tot kleine lokale politieke geschilletjes, nu de kans krijgen om uitgevochten te worden. Dus, dit is niet meer de grote strijd tussen het oude regime Gaddafi en wat straks. Uh, er wordt steeds gesproken over de dag van morgen... maar wat dus morgen misschien het nieuwe regime zal moeten worden. En hoeverre kan de NAVO, of moet de NAVO daar nog betrokken bij zijn? Ja, er zijn natuurlijk nog steden uh, in Libië... Sirte Sabha wordt genoemd, die nog steeds niet gevallen zijn. Ja, dat kan heel snel gebeuren. Um, maar de NAVO zal daar dus zeker niet morgen, denk ik, ophouden. Um, zolang Gaddafi niet gevonden is... Uh, generaal Makko zei het net al heeft de NAVO ook daar, denk ik, nog een taak. Is dat, dat een prioriteit? Wel weer. Nou, prioriteit, ja, de symboliek daarvan, die is wel heel erg groot... want op het moment dat Gaddafi uh, echt daadwerkelijk gepakt wordt... Dan, dan wordt iedere twijfel weggenomen bij iedereen die daar misschien nog over nadacht... van zal ik me overgeven of zal ik overlopen? Um, de commandostructuur is dan definitief gebroken... want die was nogal persoonlijk, die ging ook voor een deel uit van Gaddafi zelf. Nou, er is dan geen enkele twijfel meer over, die is er dan niet meer. Dus het is wel van belang om te pakken, ja. Kokoline, hartelijk dank voor deze toelichting. Dan gaan we naar Kees Elenbaas, onze buitenlandredacteur... die de gebeurtenissen in Libië ook volgt. Kees, een en al vreugd bij, de, bij het hoofdkwartier van Gaddafi. De rebellen vieren daar de overwinning, nemen alles mee wat ze mee kunnen nemen. Het zijn ook niet meer alleen rebellen, maar het zijn ook mensen... die misschien gisteren nog voor Gaddafi waren. Van allerlei soorten mensen worden daar uh, gezien. Maar is het in heel Tripoli nu uh, zo dat de, de opstandelingen de rebellen aan het, aan het bewind zijn? Uh, nee, dat, dat is nog steeds niet duidelijk. Wat het in ieder geval is, dat is chaotisch. Dat hebben we ook al gehoord van, van Hans-Jaap en van Thomas, van onze verslaggevers ter plaatse. Uh, chaotisch ook bij het, het bekende Rixos Hotel, waar zo'n 35 buitenlandse journalisten uh, zitten en zaten in de afgelopen periode. En daar werden ook steeds de persconferenties van het regime gegeven. Daar is de situatie penibel. Laten we even meeluisteren naar CNN.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 Nou ja, je, je hoort het een penibele situatie voor de, voor de journalisten daar. Want die, dat hotel is vlakbij die compound van, van Gaddafi. En ook dat bewijst weer dat er nog steeds ja, heel gevaarlijke situaties zijn. Dat er geschoten wordt, dat er snipers zijn. En zij worden dus ook beschoten, hoorde je uh, Matthew Chance net, net zeggen van, uh, van CNN. En zijn er al reacties uit het buitenland op wat hier allemaal gebeurt? Ja, die zijn er ondertussen eh, zeker. Eh, vanuit Zwitserland bijvoorbeeld, waar zoals we weten... nogal wat van de, de fondsen en de, de bankrekeningen... van de familie Gaddafi eh, waren geparkeerd. Eh, daarvan komt het bericht dat er zeker miljoenen dollars... Eh, eh, worden vrijgegeven zodra de Verenigde Naties besluit... Om de, om de sancties tegen Gaddafi, die er dan dus niet meer is... Eh, op, op te heffen. Eh, ook van de kant van, eh, van de Verenigde Staten is dat... Eh, hebben we dat gehoord? Die hebben ondertussen laten weten dat er wellicht anderhalf miljard, maar liefst aan, uh, aan, aan, aan assets, aan, aan tegoeden van Gaddafi, uh, zullen worden vrijgegeven. En die dus richting de, de rebellen uh, zullen gaan. Dat is ook nog een interessante kwestie. Zeker, dat een hoop geld. En dan tenslotte, uh, secretaris-generaal Ban Ki-moon die roept op. Nu al tot verbroedering in Libië. Verbroedering Kees Elenbaas. Wat we vooral hebben gezien is de vlag in top van de kompout van Gaddafi. Nog niet het begin van een nieuw Libië. Maar wel de conclusie. die We mogen trekken na deze lange uitzending. Het eind van het regime Gaddafi. Marcel en ik wensen u een prettige avond. Voor nieuws blijven we inbreken. Dit is Radio 1.